Luisteraars van David en van Radio Els 558. Het is 5 uur exact. 24 uur per dag. Radio Else. Your music on internet. Radio Els. All hit radio. Radio Els 558. 558. Radio Els. No WWW. Just Radio Els 558. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: Dat is Poetekalurisch Afwasshow. En dit is de nieuwe Els Plaat. Radio, let's go, go! Met dit plaatje wel denken aan California soep, die is pas lekker. Ja, zo kwam Els ook op deze Elsplaat van deze week. Highlight met California uit 1977. En zo is het alweer woensdag hè? we zitten alweer op de halve uh, week eigenlijk, dus de week wordt weer doormidden gezaagd uh, vanavond hier in de Show bij Radio Els 558, 23 september van het jaar des Allas 2015, even de tuinmannen bedanken, die hebben vandaag grotendeels in de regen, dus met regenpakken aan, alle coniferen hier gesnoeid en het is echt weer een prachtig gezicht, dus we kunnen weer uh, zo de winter in met uh, met de tuin die winterklaar is gemaakt. Zo zeggen we het eigenlijk een beetje goed. Uh, wat gaan we allemaal doen in de show? De bekende dingetjes natuurlijk. En we hebben natuurlijk veel muziek. Dus bijvoorbeeld de Bee Gees komen voorbij. Love met Peter Tettero. Ken je die nog van de T-set? Spendo Ballet. Veronica Unlimited. Eenmalig groepje geloof ik. Santana hebben we in de rij staan. De Trams. Patricia Pai, ja, ja, Die hebben ook nog muziek gemaakt. Dave Barry uit de 60s. Geweldige nummers heeft die jongen gemaakt. Lenny Kravitz, zelfs niks voor af en zo, maar het komt toch eens een keer voorbij. En natuurlijk Good Old Abba, maar die hebben zoveel nummers gemaakt, die kan je eigenlijk iedere show wel draaien hoor. Ja, ik hoop dat je een beetje een lekkere dag hebt gehad, dan hebben wij het hier ook. En we gaan lekker beginnen met de eerste plaat en dat is weer gebruikelijk een nummertje uit de 60's van Jonathan King. En oh wat prachtig allemachtig, everyone's gone to the moon.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 Eyes full of sorrow, never wet, hands full of money, all in debt, sun coming out in the middle Long time ago, life had begun. Everyone went to the sun. Parts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate. Covered cream, arms that can only lift a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Allemaal weg, allemaal weg. Ja, we zijn allemaal naar de maan. Maar het is wel een geweldige plaat hoor, zo op een woensdagmiddag. Het is uh, bijna al tien minuten over de klok van vijf uur geworden. Je luistert naar de Avashow. bij Radio Els 558, Worden Jonathan King. De Avashow. Show. Administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 515213 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. Dus je maderno, is je maderno, weet je moeder wel wat je allemaal aan het doen bent, we horen ABBA uit 1979. Oh ja, daar komt Els aanlopen met vers van de pers, allemaal nieuwsberichtjes en zo. Ik heb ze zelf nog niet gezien, want ik loop een beetje achter ook met de voorbereidingen, want voor weet je nog wel ben ik tijdens dit programma gewoon een beetje aan het arceren wat ik wil weten van deze datum. Dus het zal wel weer een puinhoop uitzending worden. Nou, wat hebben we hier allemaal Els? We zullen eens even gaan kijken, de papiertjes erbij. Langs de snelweg A4 in de buurt van Schiphol zijn twee zware vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De explosieven werden gevonden tijdens werkzaamheden voor de omlegging van de A9 bij Bad Dorp, maakte Rijkswaterstaat vandaag bekend. Om de bommen twee Amerikaanse duizendponders te ruimen wordt de A4 tussen de knooppunten Bad Hoevendorp en De Hoek. Van maandag half elf in de avond tot dinsdagmorgen vijf uur in beide richtingen afgesloten. Automobilisten worden via de A9 en de A5 omgeleid. De extra reistijd bedraagt minder dan tien minuten. De luchthaven Schiphol is tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere malen gebombardeerd. Waardoor al diverse keren niet ontplofte bommen zijn gevonden in de omgeving. Meer dan 50 miljoen euro schade bij het VUMC. Dat zei bestuursvoorzitter Wouter Bos woensdag vandaag dus toen het ziekenhuis weer open ging. Na een sluiting van twee weken is het hele ziekenhuis weer in gebruik genomen. Als laatste is ook de spoedeisende hulp weer open. Alle noodvoorzieningen werken en bijna al het personeel is weer aan het werk. Bij de heropening woensdagochtend rond 9 uur hield Wouter Bos een toespraak voor het medisch personeel. Ook knipte hij symbolisch een een van de rood-witte linten door, dus er waren er meer als één. Ja, kan natuurlijk hè. De EU-leiders moeten egoïsme thuis laten tijdens topoverleg vluchtelingen. Die oproep deed Martin Schulz, voorzitter van het Europese parlement, voorafgaand aan het topoverleg. Want nationalistisch egoïsme leidt tot stilstand. Schulz hekelde met die uitspraak de tegenstem van vier Oost-Europese landen over de verdeling van 120.000 vluchtelingen over de landerunie. Geen nationale antwoorden, dat is verkeerd. Ook voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei dat hij liever consensus cons had gezien. Hij noemde het verdelingsbesluit onherroepelijk, daar kan niet op worden teruggekomen. Alle lidstaten moeten dit besluit respecteren. Juncker riep de leiders dan ook op tot ambitieuze actie. Nog eentje dan? Ja, nog eentje. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 14.343 voertuigen gestolen. Dat is een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar. In 2014 werden er nog 15.611 vervoersmiddelen gestolen. Dat blijkt uit cijfers die de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit woensdag heeft bekendgemaakt. Brom- of snorfietsen worden het vaakst ontvreemd, namelijk 6.881 keer. Daarnaast werden er 5.180 personenauto's gestolen. In het Noord-Hollandse Haarlemmerlieden en Spanewouden zijn relatief de meeste diefstallen gepleegd. Per 10.000 inwoners zijn er 27,1 voertuigen gestolen. Amsterdam volgt met 26,6 diefstallen per 10.000 inwoners. In veertien gemeenten zijn geen gestolen voertuigen geregistreerd. Het zal je maar overkomen, het is natuurlijk allemaal niet prettig. Oh, wat heb ik hier voor mooie muziek. Oh, ik draai dat bijna eigenlijk nooit hoor, die echte hardrock. Maar dit vind ik toch wel een mooi, hoor. Uit 1991. We gaan even zagen. Hier is Lenny Kravitz en Always on the Run. Hoort het hoor, we vliegen zo hier in de Show van de jaren 60 naar de jaren 70 en jaren 90 in. Je zou niet veel muziek hier horen uit de jaren 90, maar soms als het de moeite waard is, dan hoor je het hier gewoon via Radio Els 558. En de show is straks ook nog te beluisteren bij radiomaanstad.com. En anders, als je er nog niet genoeg van hebt, kan je ook altijd nog even de podcast downloaden. Dan kan je luisteren wanneer je wilt. Je de Lenny Graffitz and always on the run. De Show.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 I you de Ava Show. Wat moet ik doen? Dat een jongen, een lieve jongen, die ik maar niet vergeten kan. Als echt mijn vader, als echt mijn moeder: Mijn beste kind, dat is voor jou geen man. Wat moet ik doen? Hij stuurt mijn brieven, en in die brieven daar staat: Ik kan niet zonder jou. Dan zegt mijn vader, dan zegt mijn moeder: Van zoiets heb je later veel bereid. Wat moet ik doen? Ik heb geen idee, meid, wat je moet doen. <laughs> Patricia Pai, 48 jaar geleden, wist zij ook al niet wat ze moest doen. En volgens mij weet ze het nu nog steeds niet. 1967, met uiteraard als titel Wat moet ik doen? Welkom in de Woensdag Zalva Show. Oh, wat een lekkere muziek. 1975. We gaan naar de trams en shouts. Now that I got my woman, I just want you to know. Feel pretty good. Yeah, now. Niet gaan schelden hoor. Niet, niet gaan schelden. 1975, echt lekkere. Heerlijke disco muziek van de Trams, natuurlijk. Trouwens, uh, we hebben hier ongeveer zo'n 100 USB-sticks liggen. Die zijn bedrukt met de Avalshow. Dus het is een collector items. Als je die wil hebben, dan moet je lid worden van de Facebookpagina De Aval. En ook nog eens een keer lid worden van de Facebookpagina van Radio Els 558, zoals dat heet. En dan stuur je daarna even een persoonlijk berichtje, een pb'tje zoals dat heet, met je naam en je adres waar je het naartoe gestuurd wil hebben. En dan sturen wij gratis en voor niets een USB-stick met een programma erop. En die kan je er later gewoon weer afhalen als je het niet bevalt natuurlijk. En uh, dat is gewoon leuk, leuk, leuk, leuk. Is dit ook leuk? Ja, dit is ook leuk. Nog wel, we gaan naar de weetje nog wel toe. Even heel snel heb ik dat uh, voorbereid, terwijl volgens mij mijn stekkertje van mijn koptelefoon kapot is. Want af en toe hoor ik mezelf links niet en dan hoor ik mezelf rechts weer niet. En dat mag toch eigenlijk niet in een gloednieuwe studio. Maar ja, goed, die dingen gebeuren nou eenmaal. Het is vandaag de 266ste dag van het jaar uh, en er komen er nu nog 99. We gaan echt aftellen. Wat gebeurde er allemaal vandaag op 23 september in het verleden? Nou, in 1875 werd William Bonney, beter bekend als Billy the Kid, die wordt voor de eerste keer gearresteerd. En in 1941 vinden helaas de eerste gasexperimenten in Auschwitz plaats. We weten allemaal waar dat toe geleid heeft. En in 1990, in de Golfoorlog, haalt Irak de munteenheid van Kuwait de Koeweitse dienaar, uit omloop. In 1932 het koninkrijk Het Jats en het sultanaat Nayyid worden samengevoegd tot het koninkrijk saoedi arabië jawel. In 1990 gaan we naartoe, Frederik Willem de Klerk brengt een bezoek aan de Verenigde Staten. Hij is de eerste Zuid-Afrikaanse president die een bezoek brengt aan een land sinds de invoering van de apartheid. En maar in de sport in 2004 zet Richard Virank een punt achter zijn wielercarrière even naar een stukje wetenschap uit 1999. De NASA die laat vandaag weten dat ze het contact met de Mars Climate Orbiter verloren hebben. Ja, Volgens mij rijdt hij daar dus nog steeds rond, want ze krijgen hem er natuurlijk nooit meer af. We gaan eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn als ze niet meer in leven zijn. Wat een zin is dat ook alweer. In 1917 werd geboren Leni Saris. Zij was natuurlijk een Nederlands schrijfster en zij overleed in 1999. In Wiki staat ze er trouwens twee keer in, ook nog eens een keer als kinderboekenschrijfster, dat ze overleden is. Ja, dus die is eigenlijk twee keer overleden vandaag. Dat is wat allemaal. Vandaag overleden in 19. Uh, nee, geboren in 1930. Ray Charles, Amerikaans pianist en zanger. En hij overleed in 2004. En een Amerikaanse autocoureur genaamd Don Edmonds werd geboren in 1930. En die mogen we nog wel feliciteren, want die leeft dus nog. Bruni Heinke, wie kent ze niet, dat was, uh, hoe heet dat nou joh, in goede tijden, slechte tijden, weet jij dat nog Els, nee, ik weet het ook niet meer, het was die zacherijnige vrouw waar uh, die altijd ruzie had in dat opvangthuis en zo. in ieder geval, uh, zij, was een Nederlandse, zij is een Nederlandse actrice en zij werd geboren in 1940, wat dom dat ik nou niet op die naam kon komen, Nee, ik weet het uh, niet meer, Helen geloof ik, ja, Helen, hey, Helen heette ze. 1949 werd uh, Bruce Springteen, Springsteen geboren, hij is natuurlijk een Amerikaanse zanger en ook nog een componist, dus gefeliciteerd Bruce. Zo, dat waren denk ik de geborenen. Ja, we gaan nu toe naar de mensen die zijn overleden vandaag. Dat zijn er weer niet zoveel van de reis die interessant zijn, geloof ik. Ach ja, Dolf Brouwers, wie kent hem niet, Seffen Oekhol. Hij werd 85 jaar, hij overleed in 1997. Jan Vemer, hij werd slechts 57 jaar, maar dat kwam denk ik omdat hij een Nederlands crimineel was. Hij overleed in 2000. En André Hazes, dat is ook alweer 11 jaar geleden. Vandaag overleed hij in 2004 op 53-jarige leeftijd. Zijn er nog vieringen vandaag? Nou, eentje eigenlijk die een beetje de moeite waard is. Nou ja, de moeite waard. Uh, dat is in Mambon, dat is de feestdag van de Kelten. Ja, ja. En de weerextreemtjes voor vandaag op deze 23 september in het verleden. In 1979 hadden we de laagste minimumtemperatuur van 1,8 graden en in 1901 werd het het warmst met maar liefst 24,9 graden. De langste zon die scheen in 2002, toen scheen de zon 10,8 uur en de meeste neerslagduur was in 1968, toen regende het 10,2 uur aan één stuk. Dat was weer, weet je nog wel, voor vandaag hier in de avondshow Show bij Radio Els 558. En ik heb hier ontzettende mooie muziek van Santana uit 1970. Black Magic Woman. Oh, wat mooi. Alle prachtige matten. Al lang naar te luisteren van Santana. Echt waar. Black Magic Woman. We kennen natuurlijk ook de uitvoering van Fleetwood Mac, maar deze heeft toch wel een beetje de voorkeur van ondergetekende getekende Dan toch. Goedenavond, je luistert naar de Ravenshow bij Radio Els 558 en vanavond ook nog bij Radio .com. en anders ook nog eens een keer via de podcast. Dus we hebben drie verschillende mogelijkheden. En dat vergeet ik steeds te zeggen: dit programma wordt op Radio Els 558 straks om 7 uur nog een keer herhaald. Dus als je dan luistert, dan is het inmiddels al uh, vijf minuten over de klok van half acht geworden. Terwijl het hier vijf minuten over half zes is ingewikkeld. Wel hey, nee, je moet gewoon blijven luisteren. We zitten hier tenslotte voor de muziek. Afwacht zo, meer muziek. Oh, oh, oh, oh. We gaan even terug in de tijd naar Veronica Unlimited uit 1977. En wat kan je op is dit vol met jingles van Radio Veronica? Door de Veronica Unlimited speciaal uitgebracht in 1977 met What Kind of Dance is. En volgens mij was dat de gelegenheid dat Veronica C. omroep het of zo. Ja, kan ik me nog wel een, beetje, een klein beetje iets van herinneren. Goedenavond, je luistert naar Raffer Show. Het is inmiddels straks al bijna kwart voor zeven. Dan krijgen we nog een blokje nieuws. Maar we gaan eerst even naar Spendo Ballet. En uit 1984 stamt het schitterende Only When You Leave. En zo werd het met Spendo Ballet uit 1984, Only When You Leave, alweer kwart voor zeven in de show. De krant. De krant, de krant, de krant, ja, dan hoor ik mezelf van ongeveer 12, 13 jaar geleden. Dat is ook wel grappig hoor, toen is dit tuentje namelijk opgenomen, een keer nagaan. Ja, we moeten er eens weer eens wat nieuws op verzinnen, maar productiewerk, heeft, heb ik hier een broertje dood aan, zoals dat heet. Nou heb ik geen broer, dus dat scheelt natuurlijk een open krant. Gestolen persoonsgegevens steeds goedkoper verkrijgbaar. De gemiddelde prijs voor gegevens van één persoon is gedaald van 4 dollar vorig jaar tot 1 dollar dit jaar. Blijkt uit de woensdag gepubliceerd rapport van antivirusbedrijf Trend Micro. Voor 1 dollar kan de naam, geboortedatum en het woonadres en BSN-nummer van een slachtoffer worden gekocht. Daarmee kan gemakkelijk identiteitsfraude worden gepleegd. Creditcardinformatie en bankgegevens worden voor ongeveer 25 dollar per stuk verhandeld. Daarnaast kunnen criminelen de hand leggen op fotocopieën van paspoorten, rijbewijzen en rekeningen voor tussen de 10 en 35 dollar per scan. Ook daarmee kan uiteraard fraude worden gepleegd. Persoonsgegevens werden het vaakst gestolen. Daarnaast daarna financiële gegevens. Vanaf 2018 zelfrijdende bussen op het vliegveld van Brussel. De zelfrijdende wagens zijn bedoeld als shuttlebussen om toeristen snel van het vliegveld naar, vlieg, naar het vliegveld te brengen en andersom. De bus zou kunnen deelnemen aan het reguliere verkeer. Ik denk dat daar parkeerplaatsen had moeten staan hoor Els. Ja, dat denk ik wel. De bedoeling is om elk uur zo'n 250 reizigers te vervoeren tussen een snelheid van 15 en 20 km per uur. Tussen de parkeerplaatsen, nu staat het wel goed, en de bedrijven op de luchthaven. De 105-jarige Miyazaki, die de bijnaam Golden Bolt draagt, liep de 100 meter in een tijd van 42,22 seconden. Zelf was hij niet tevreden over zijn tijd. Ik was zo traag dat de tranen in mijn ogen sprongen tijdens mijn race. Al dus Miyazaki. En het bijzondere is van Miyazaki, hij is een Japanner. dat is één. En het is wel een wereldrecord voor 100 meter voor 105-plussers. Ja, ja, want hij is 105 jaar oud. Hoewel de seniori, senior atleet aan de finish luidkeels werd toegejuicht door zijn achterkleinkinderen, had er meer in gezeten. Miyazaki hoorde het stadsschot namelijk niet en begon met een vertraging van enkele seconden aan zijn recordrace. Ja, dat ga je natuurlijk krijgen, en natuurlijk, als hij op die leeftijd uh, ben je natuurlijk vaak wel een beetje doof hoor. Word ik hier trouwens zelf al, soms hoor ik mezelf niet eens meer in de koptelefoon. De nieuwe Miss Italië Alice Sabatini heeft in Italië ophef veroorzaakt op de vraag in welke tijd ze het liefst zou willen leven. Want haar antwoord was namelijk 1942. Het 18-jarige model verklaarde de Tweede Wereldoorlog te willen beleven omdat ze als vrouw toch niet hoeven te vechten. Op sociale media werd Sabatini al snel bespot. Zo maakten Twitter gebruikers afbeeldingen van het model in een bikini op een slagveld. Het model stelt dat ze nerveus was en voor het bok werd gezet. Ze wilde naar eigen zeggen haar bewondering uitspreken voor haar overgrootmoeder die nog leeft en het vaak over de oorlog praat. Ik zou graag meegemaakt hebben wat zij toen ook heeft meegemaakt, aldus Sabatina. Gisteren heeft ze dat verklaard. Dat was het laatste stukje krant, kunnen die papiertjes ook weer in de vuilnisbak. En dan gaan we hier gewoon eens even lekker door met muziek die we eigenlijk toch ook eigenlijk nooit meer horen. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Dit was destijds best wel een grote hit. Volgens mij zelfs in de Amerika. Top 100 gestaan destijds. We praten hier over 1969. En Peter Tetro maakte toen even een uitje uit zijn groep de T-set. Hier is Red Red Wine. Ben, De Tetro bezong dat uh, rode wijn je leven kan redden en dat hij niet meer zonder kan. The red Red Wijn uit 1969 hier in de Ova Show. We hebben nog maar een paar plaatjes te gaan. Het lijkt wel of iedere show, naarmate de tijd voor, dat steeds sneller gaat. hoor. Dat, ik heb echt het gevoel dat hier pas zit... Ja, nou ja, dat is nou eenmaal zo, ik kan er ook niets van doen. Uh, trouwens, na deze afwasshow gaan we weer even de, uit, uit de lucht, zoals dat heet. En dan komen we weer terug met non muziek. En daarna komen we om 7 uur en Zeven 7 uur wordt dit programma dan weer herhaald. En vanavond kan je dat ook nog eens een keer horen op radiomaanstad.com. En anders ga je dat gewoon even lekker downloaden en dan kan je luisteren wanneer je op. Wanneer je wil natuurlijk. Hè. Je kan een hele verzameling aanleggen. Ja, Moet je wel een grote computer kopen, want we zitten hier namelijk iedere dag van maandag tot en met vrijdag. Genoeg gepraat, want ik praat veel te veel, want ik heb pas elf plaatjes gedraaid dit uur. Ik snap er helemaal niets van. Uh, ik heb de klap op de knieënplaat voor je. De klap op de knieënplaat. We gaan naar Luf toe, ja, ja, ja, ken je ze nog? Luf, Luf, Luf uit 919, 79, dit is Casanova. In the summer of 75, he said you'll play a part in my life. In the autumn of 75, he said would you, would you be my wife? In the winter of 76, he said thanks for the wonderful time. Van gehoorzaamheid hoor je weer, ja, ja, ja. ja. Uh, trouwens, volgens uh, DJ Dikkebaan hoeven er niet overgeplucht te worden, want hij gaat hier straks uh, een uurtje lang non-stop voor je draaien. De allerbeste muziek uit de top 40 van de periode 1965, tot en met ongeveer 1980, dus blijf erbij zou ik zo zeggen, zo meteen. Ik heb nog even een weerbericht voor je hier op de Valreep. Komende nacht is het overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De minimum temperaturen lopen uit een van 15 graden in het noordwesten tot 10 graden in het zuidoosten. De wind draait naar zuid tot zuidwest en neemt boven land toe tot matig langs de kust toe tot vrij krachtig. Morgen is er veel bewolking en in, in de ochtend mot regent het op enkele plaatsen. In de loop van de middag en avond trekt een gebied met buibige regen van west naar oost over het land waarna het weer gaat opklaar. De middagtemperatuur wordt ongeveer 17 graden en de zuidwestelijke wind is langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en boven het land meest matig dat was het weerbericht ik dacht dat we veel beter weer zouden krijgen maar het schijnt allemaal weer niet door te gaan ik heb uh, echt helemaal geen idee nou we gaan ermee uh, nokken van deze kant zoals dat heet dat was de woensdagse afwas voor 23 september van het jaar des alles 2015 ik heb zo meteen nog een plaatje voor je dat wordt een hele mooie lekker rustig en echt luisterliedje Beautiful people, allemaal mooie mensen van Melanie uit 1970. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en uh, graag tot een andere keer, morgen bijvoorbeeld. Dag. Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow I never noticed you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 again. If I weren't afraid, you'd laugh at me. I would run and take all of your hands in. I'd gather everyone together